7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentsen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, de storm met het hoge water in Nederland... en uiteraard het overlijden van Nelson Mandela. Luistert u ook naar Dorot Meegens? Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd... op het overlijden van de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela. Die overleed gisteren, hij is 95 jaar geworden. Het nieuws werd gisteravond iets na half elf... bekendgemaakt door president Suma. Fellow South Africans, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation has departed. Mandela was het boegbeeld van de strijd in Zuid-Afrika tegen apartheid. Aanvankelijk voerde hij die strijd gewapend, nadat zijn beweging, het ANC in 1962 was verboden, werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In 1990 liet president de Klerk hem vrij en samenwerkte ze aan afschaffing van de apartheid en daarvoor kregen beide de Nobelprijs voor de vrede. In 1994 werd Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Vandaag wordt er in Zuid-Afrika massaal rouwbetoon verwacht voor Mandela, niet alleen in Johannesburg, maar bijvoorbeeld ook in Kaapstad. Daar wordt rekening gehouden met grote mensenmenigtes bij het stadhuis waar Mandela zijn eerste toespraak hield na zijn vrijlating in 1990.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 In de Oosterschelde werd vannacht de hoogste waterstand sinds 1953 gemeten. Het waterpeil in Delftzeil kwam een halve meter hoger dan verwacht. 4,82 meter boven NAP. 1 centimeter onder de hoogste stand die ooit is gemeten. In het centrum van Rotterdam is het water over de kades gelopen. Onder meer op het Noordereiland staan straten blank. Het water kan tot aan de voordeur komen, vertelt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er zijn ook op dit moment geluidswagens rond om de bewoners daar te informeren over de hoge waterstand. Nou is dat gisteren ook al gebeurd om mensen erop te wijzen? Houdt u er rekening mee dat het water toch hoger komt dan normaal? Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas de junk status gegeven. Gisteren ging de aandelenkoers van het bedrijf na een winstwaarschuwing al hard onderuit. De afwaardering betekent dat Qantas meer moet betalen voor leningen en mogelijk investeerders kwijtraakt. Kredietbeoordelaar Moerdis overweegt Quantas eveneens af te waarderen. Quantas vroeg gisteren de Australische regering om hulp. Het bedrijf maakte bekend voor het laatste half jaar een fors verlies te verwachten. Er worden duizend banen geschrapt. Luchtvaartmaatschappijen pretenderen vaak ten onrechte dat hun klanten klimaatneutraal kunnen vliegen. Blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Daardoor zijn de prijsverschillen voor het compenseren van de milieueffecten ook groot. KLM en GreenSeat rekenen rond de 10 euro voor een retourtje Curaçao. Duitse Atmosfeer rekent de hoogste prijs 97 euro. Prijsverschil komt doordat KLM en GreenSeat alleen de verstookte brandstof compenseren. Die maakt in werkelijkheid maar de helft van de milieuschade uit. Het weer, plaatselijk kan het glad zijn, het zijn winterse buien vooral langs de kust en in het midden en oosten van het land. De temperatuur komt niet boven de 5 graden uit vandaag. In het noordelijk kustgebied kan nog windkracht 8 voorkomen en langs de westkust staat zo'n windkracht 7. Door naar de verkeersinformatie. Johnson Hoka, staat dat vast op de weg? Ja hoor, op twee plaatsen. Op de A8 richting Amsterdam. Drie kilometer bij oost en een korte file op de A15 richting Europoort. Twee kilometer bij Spijkenisse en Nissen. En nog even waarschuwen want in de kustgebieden en rond het IJsselmeer... daar komen af en toe nog zware windstoten voor. En straks de man met de prachtige glimlach. Nelson Mandela is niet meer. Blijft u luisteren.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 Wie hij werkelijk was, ziet u vanavond in Drie Koningen van Oranje... om vijf voor half negen op Nederland 2 bij Max. Het NOS Radio 1-journaal Het Lara Rensen. Het overlijden van Nelson Mandela werd gisteravond bekendgemaakt door president Zuma. Our nation has lost its greatest son staan wij vanochtend uitgebreid stil bij het overlijden van Mandela. Bart Luierink, hoofdredacteur van het magazine voor Afrika over Afrika Sam... is uh, bij mij, voormalig correspondent ook in Zuid-Afrika. Meneer ja, Luierink, fijn dat u er bent in de studio hier. Ik wil even terug eerst voordat we gaan vooruitkijken... Uh, naar dat moment gisteravond, want het was verwacht... dat Mandela zou overlijden, eigenlijk ja. ook al eerder. Wat, was uw, wat waren uw gedachten erbij gisteravond? Um, bij het moment van overlijden, ja. Mm. Het, het, ik was een, een belangrijk deel van de dag bezig geweest... met het duiden van geruchten die er de ronde deden. En, um, en aan de ene kant denk ik, ja, het, het, het, het gebeurt natuurlijk elk moment. En het andere moment denk ik, ja, en het is ook al die keren... dat we dachten dat het gebeurde, niet gebeurt. Mm. Dus, en toen gebeurde het en het eigenaardig was dat dat een enorme schok was. Waar zit hem dat in? Ja, um. Het, het, het, het besef, dat land, dat hij er niet mee is. En uh, dat, uh, zoals een van de Zuid-Afrikaanse correspondenten... wat eerder in het programma werd uh, genoemd... Zuid-Afrikaanse journalisten zei... Uh, we wakker worden in een wereld zonder Nelson Mandela. En uh, ja, de man is uh, vanaf die begin jaren zeventig... misschien nog wel meer dan familie en liefdes en vrienden... Uh, voortdurend in mijn leven geweest... Dan is hij weg. Ja. Die journalist zei ook: uh, We zijn nu op onszelf aangewezen vanaf nu. Uh, kan Zuid-Afrika zonder man delen? Ja, dat, dat, het is een prachtige uitspraak. Uh, past goed bij het moment. Maar Zuid-Afrika is al een. Op zichzelf aangewezen, natuurlijk. Hij is een president die uh, er uh, heel nadrukkelijk voor gekozen heeft om één periode president te zijn. Dat mm. is niet gebruikelijk, was niet gebruikelijk in heel veel Afrikaanse landen. Uh, is dus in 1999 teruggetreden, heeft ruimte gemaakt voor een opvolger is natuurlijk als, als andere, maar hij vooral natuurlijk betrokken geweest bij het creëren van een samenleving die een grondwet kent en een grondwettelijk hof en vrije media en checks en balances en vrije verkiezingen. Kortom een structuur van een democratisch land, de voorwaarden scheppend om dat land te kunnen opbouwen. Daarin heeft hij een, een, daaraan heeft hij een enorm aandeel geleverd. en Ik denk ook steeds vanuit het idee dat dat land dan uh, op eigen benen zou moeten staan. Ja. Hoe belangrijk is uh, het geweest dat Mandela na die um, harde strijd... soms met geweld uh, tegen apartheid vocht uiteindelijk toch gelijkheid kwam in die samenleving... en hij pleitte voor verzoening. Hoe belangrijk is dat geweest voor Zuid-Afrika? Ja, dat is op zichzelf natuurlijk ontzettend belangrijk geweest. Ik heb daar bijna twintig jaar gewoond en, en gezien... natuurlijk hoezeer die samenleving getekend was door de apartheid. Dat het begrip samenleving eigenlijk niet van toepassing was... op wat je daar aantrof. Het was allemaal gescheiden. Uh, en gelijk? ongelijk en gescheiden. En uh, hij heeft natuurlijk een begin gemaakt... met het afbreken van letterlijk van muren... en van mentale muren... van scheidslijnen die door die samenleving uh, heen breken. Daarmee is het nog allemaal niet op orde. Daarmee moet er nog, er nog ongelooflijk veel gebeuren. Maar hij heeft dat begin gemaakt natuurlijk. Een begin van toenadering tussen heel veel mensen... die uh, tot, uh, tot 1990, tot het moment waarop het begon te kantelen... Uh, ja, ingescheiden wereld werelden leeftijd. Ik praat nog veel langer door met u over de toekomst ook van Zuid-Afrika. Later in deze uitzending, ik hoor eigenlijk alleen maar goeds over Mandela. Had hij ook zwakke punten? Ja, kijk, een van zijn goede punten was natuurlijk... dat hij zijn zwakke punten ook uh, uh, opvoerde als een teken van menselijkheid. De fouten maken... Uh, uh, ja, niets menselijks was hem vreemd natuurlijk. Dus daardoor is het moeilijk om kwaad op hem te worden... om het maar zo uh, te zeggen. Uh, maar goed, er zijn natuurlijk best uh, uh, uh, uh, uh, verhalen bekend... Uh, over een Norse Mandela... Uh, ik kan me herinneren in de jaren negentig voor de eerste democratische verkiezingen. Dat die plotseling met de gedachte kwam dat 14-jarige stemrecht zouden moeten hebben in hm. Zuid-Afrika. We vonden ze volwassen genoeg om te strijden tegen de apartheid. Nu moeten ze ook kunnen stemmen dat je dacht van ja maar een vrij Zuid-Afrika betekent ook een land waar kinderen kinderen kunnen zijn. Uh, dus zo is er uh, nog wel eens wat uh, ja, naar boven gekomen en, en, en uitgevlopt. Uh, wat misschien niet uh, het verstandigste was. Uh, in de als je kijkt naar de grote lijnen... dat naar elkaar toebrengen van, van mensen... Uh, het overbruggen van die scheidslijnen... Ja, dat is natuurlijk toch zijn eerste verdienste en daarin kan ik eigenlijk geen fouten bedenken. Meneer Laring, fijn dat u bij ons bent. Ik spreek u uh, straks na half acht nog eventjes. We gaan naar Johannesburg, waar uh, Mandela gisteren overleed. Daar is correspondent Alice van Gelder. U hoorde haar uh, eerder vanochtend al eventjes bij het huis van Mandela. Um, wat gebeurt daar nu, Alice? Ja, nog steeds komen er mensen hier uh, om bloemen te leggen, kaarsjes te branden. Er is een groot portret van Mandela opgehangen op een uh, boom hier op de hoek van zijn huis. Uh, ja, en daar pinken mensen een traantje weg... Ondertussen wordt er nog steeds ook gedanst en gezongen. Het zingen stopt niet. Vooral veel ANC-aanhangers van Mandela's partij... die toch ook zijn leven dus hier nog steeds aan het vieren zijn. En hoe ging dat gisteravond na de bekendmaking van zijn overlijden? Ja, toen waren er ook wel mensen die naar zijn huis toe gingen. Hier in deze buitenwijk van Johannesburg. Maar er waren ook veel mensen die vanochtend met het nieuws wakker werden... Uh, het was laat gisteravond toen uh, Jacob Zuma het op uh, televisie bekend maakte En ik sprak hier net bijvoorbeeld met een vrouw die zei van, nou ja, uh, ik wist nog van niks. Ik werd vanochtend wakker en ik uh, zette het nieuws aan. En, uh, en toen hoorde ik het bericht pas en zij kwam hier uh, bijvoorbeeld met al twee kleine kinderen naartoe om uh, bloemen te leggen voor Mandela. Ja, dan word je natuurlijk heel onwerkelijk wakker. Hè? Is, je zei al eerder vanochtend dat Mandela niet meer thuis is, hè? Nee, klopt. Hij is overgebracht naar een uh, ziekenhuis in uh, Pretoria. Dat is hier uh, een klein uur uh, verderop. Uh, en daar is hij uh, momenteel. Dus uh, hier uh, uh, bij het huis uh, is hij nu niet meer. En weten we al waar hij zal worden begraven? Ja, dat weten we zeker. Ja, uh, Mandela heeft altijd uh, gezegd dat hij begraven wil worden in het uh, familiegraf uh, in Kunu. Uh, Kunu ligt op het platteland van uh, Zuid-Afrika in de provincie Oostkaap. Uh, dat is waar Mandela uh, zijn kindertijd heeft doorgebracht. En uh, waar hij hele goede herinneringen aan heeft. En daar heeft hij ook een huis. En hij heeft altijd gezegd, van dat is de plek. Eigenlijk heeft hij altijd gezegd, ook dat is de plek waar ik wil sterven. Dat is dus niet gebeurd. Dat is gebeurd hier in zijn ander huis in Johannesburg. Maar dat is wel zeker de plek waar hij begraven gaat worden. Dankjewel, Alice van Gelder vanuit Johannesburg. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Dan naar dat andere belangrijke nieuws. De storm. Door de harde wind werd het water gisteravond en vannacht flink opgestuwd. En daarom zijn ook in Delft-Cel, in het noordoosten van Groningen, voorzorgsmaatregelen genomen. Uh, ploeg Zuid gaat over tot sluiting. Jongens! Doe er maar even een beetje deur op. Doe maar! Doe maar! Doe maar. Uh, Zuid is dicht, is gesloten. En zo ging de stalen coupure een van de vier hier in Del Seil dicht. De dijkdoorgang is dus nu tijdelijk afgesloten. Het is een uur of tien in de avond. De hoogste waterstand wordt hier rond half twee vannacht verwacht. 4,30 meter dertig boven NAP. Heine van Maar van de Noorderseilvest. Hier worden natuurlijk wel vaker copures gesloten... om Delftzeil en het verdere achterland te beschermen tegen het hoge water. Maar waarom is dit toch bijzonder? Uh, deze waterstand komt eens in de 5, uh, 10 tot 50 jaar voor. Uh, de copures sluiten wij een paar keer per seizoen, zo gemiddeld. Wat voor maatregelen heeft u verder nog genomen? Nou, we hebben naast het sluiten van de deuren, de coupures... hebben wij een volledige dijkbewaking ingesteld. Dat betekent dat er teams patrouilleren langs de kering. We hebben een 75 kilometer kering in beheer. En die gaan nu langs de kering om te kijken of er onvolkomenheden zijn. En dit is een dijk in de buurt van Delfzijl. De het water staat er tegenaan. En aan de overkant de lichtjes van het Duitse Emde... Dit is de Eems. En het lijkt allemaal nog wel mee te vallen. Het is rond middernacht. En ik sta hier met... Johanne de van Waterschap Unsenes. Ja, en uh, u loopt hier samen met een collega over de dijk. Ja. U bent bezig met die dijkbewaking. Wat houdt dat in? Wat doet u? Wij uh, kijken of er ook uh, zeecontainers en uh, drijfhout en of er ook uh, misschien stukken uh, uit de dijk uh, dat ze, uh, zeg maar weg gaan slagen. Ja. Maar uh, zoals het nou nu lijkt, is alles nog goed. Dus, maar het is ook nog lang niet op zijn noost, dus, uh, het duurt nog even, dat is halverwege de nacht. Ja. U doet het niet alleen lopend, maar ook vanuit de auto, zag ik. Wij proberen ook, uh, ook zoveel mogelijk naar mijn auto te doen, dan kunnen we veel sneller. Ik sta met de rug in de wind, ja. um, ik kan er gewoon tegenin hangen. Ja. Is dit bijzonder of zegt u van nou nee, dit maken we hier wel vaker mee? Dit is voor mij de vijfde keer dat het zo erg is. Okay. Dus, maar we hebben het al wel veel erger gehad dan nu, dus uh, toen konden we hier echt niet staan. Riemkamer liep vannacht mee met de dijkbewakers in de buurt van Delftzeil. Straks gaan we naar Zeeland. Is eens even horen hoe het is op de weg. Johnson Hoka. Dat valt allemaal mee. De A8 richting Amsterdam, 3 kilometer bij Oost-Zaan. En op de A15 richting Europoort, 2 kilometer bij Spijken Nissen. En in de kustgebieden rond het IJsselmeer, daar komen af en toe nog zware windstoten voor. En ik zei het al, we gaan naar Zeeland. Want daar is Maino Remmers vanochtend op bezoek bij het waterschap Schelderstromen. Die dijkbewaking waarover we net hoorden ook in delft Dat is ook nodig in Zeeland? Ja, zeker. Het is de hele nacht doorgegaan. Vanochtend om 4, 5 uur gingen de medewerkers naar huis. Maar de hele nacht met meer dan 100 man over die tientallen, honderden kilometers dijk, als je het inderdaad bij elkaar optelt. Maar ook op de stranden. En op die stranden, daar is schade geconstateerd. Duinafslag, zand dat verdwenen is. Wat nog bekeken moet worden waar dat zand gebleven is. Dat kan in Vaargeulen terecht zijn gekomen... dan spreek je toch al over een behoorlijke schade. Want stel je voor dat, uh, dat daar toch weer gebargd moet worden. Nou, dat loopt gauw in de papieren. Het zand kan ook op het strand liggen dat het weer terugwaait. Maar het moet in ieder geval met suppletie misschien ook teruggespoten worden. Ook een kostbare grap. Moet allemaal nog blijken uh, in de loop van de dag bij daglicht. Uh, dijken, ja, daar was eigenlijk verder niks uh, geconstateerd. Maar toch keek de veiligheidsregio mee. Via de webcam op de crisiskamer hier in het gebouw. Uh, de dijkgraaf vertelde dat er een piek kwam. Uh, de hoogste piek sinds 1953 gemeten hier in Vlissingen. En als het in Vlissingen dan op een behoorlijk pijl blijft... dat het niet risicovol wordt, dan gaat het verder wel goed. En dus is er wel geschouwd, is er bekeken... is er met jeeps rondgereden over die dijken... de schijnwerpen erop, de standen doorgeven... Maar was verder ingrijpen tot nu toe niet nodig? Ja, een beetje in Vlissingen, een stukje verderop. Want we staan nu in Middelburg, in Vlissingen bij de Kazematten. Maar daarvan zei de dijkgraaf: ach, daar loopt het water altijd doorheen. Dat is een zwakke plek. Hij roemde nog de, de deltawerken. En de enorme investeringen die hier zijn gedaan, onlangs nog met dijkophogingen, dat gaat steeds maar door. En daar profiteren we nu van, zegt de dijkgraaf, meneer Twan Poppeliers. Uh, Poppelaar moet ik zeggen. Um, Vanmiddag om 4 uur is er weer zo'n moment, want het is nog niet klaar. Uh, vanmiddag om 4 uur is het opnieuw hoogwater. Dan is er nog steeds sprake van enige vorm van springtij. Dan zullen de medewerkers opnieuw op pad gaan. En of het dan daarna verder dit weekend nog nodig is... Ja, dat zal dan nog moeten blijken. En dan wordt vandaag overdag ook nog de, de dijk opnieuw geïnspecteerd. Het kan zijn dat bijvoorbeeld spul wat in zee drijft... tegen die dijk aankomt, kan schade opleveren. En dat is in het donker erg moeilijk te zien. Maar er waren geen kritische momenten. Vannacht. Het is nu rustig op het uh, grote kantoor hier in Middelburg, maar vanmiddag gaan ze dus weer aan de slag. En dan, ja, dan is de piek er wel een beetje uit dit weekend. En uh, ja, eigenlijk heeft Zeeland er verder weinig van gemerkt, behalve dan dat er nog steeds flinke rukwinden te melden zijn. Handjes nog goed aan het stuur houden, zou ik zeggen. Zo is dat. Myno Remmers, doe voorzichtig daar en u hoorde het rond vier uur vanmiddag. Wachten ze, verwachten ze een nieuw springtij in Zeeland? Maar er is tot nu toe geen water over de dijken gekomen. Dat is het laatste nieuws over het hoge water in Nederland. Dan naar Frankrijk, want gaat het aantal manschappen in de Centraal Afrikaanse Republiek verdubbelen? Franse president Hollande zegt gisteravond dat dat binnen enkele uren of binnen een paar dagen kan gebeuren. Déjà 600 Français sont sur place. Het effectief sera doublé d'ici quelques jours. Voor ne pas dire quelques heures. Toch, student Ron Linker. Ron, is het al duidelijk wanneer de troepen gaan? Nou binnen 24 uur dus. Hè. Een deel van de Franse militairen die zit al in uh, Centraal Afrikaanse Republiek. Die militairen die waren dan al een tijdje gestationeerd om de Franse burgers in het land te beschermen. Die zaten vooral uh, rond de luchthaven van Bangui. Daar komen nu in eerste instantie dus nog eens 600 Franse manschappen bij. Kijk gisteravond gaf de VN Veiligheidsraad het groene licht voor de militaire interventie. En een paar uur daarna al kwam Hollande met een korte toespraak op de Franse tv. Waarin hij zei Centraal Afrika dat kleine landje dat ons... Onze hulp nu zo hard nodig heeft. Petit pays, la Centrafrique, bien loin d'ici. Pays ami. Pays le plus pauvre du monde. Pays qui nous appelle au secours. Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement. C'est-à-dire dès ce soir. Ja, vanaf gisteravond is die Franse interventie dus formeel begonnen, zegt Hollande. Dat was nodig, zegt hij, gezien de urgentie. Ja, gezien de urgentie, we horen verschrikkelijke verhalen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek... van geweld, van berovingen, ja. plunderingen. Wat willen de Fransen betekenen voor de Republiek? Ja, die, die, die, die, die gruwelijkheden die vertalen zich dan in twee doelen... zoals gisteren uh, president Hollande ze noemde. Ten eerste het stabiliseren van het land. Ten tweede het beschermen van de burgerbevolking. En het laatste is, je zei het ook al, een acuut probleem geworden. Gisteren uh, zijn bij gewelddadigheden daar tenminste 130 mensen omgekomen. Dus zag de president zich genoodzaakt om die interventie... dan ook maar meteen aan te kondigen. Maar hij vertelde er ook bij dat de interventie van korte duur zal zijn... Wat het, uh, voor wat betreft de Fransen. En het EDC onderstreept dat dit toch... Ja, een ...compleet andere operatie zal worden dan die in Mali... ...waar Frankrijk een jaar geleden binnenviel. In dat land waren de internationale belangen veel groter. Hier gaat het weliswaar om een gruwelijk conflict eh, met heel veel doden... ...maar wel een beperkt conflict, zeg men maar, bij het Elysée. Maar Ron, waar die enorme activiteit in Afrika... Ja, daar, daar, daar tekent zich toch een opvallende uh, tegenstelling af. Hè? Hier in eigen land kiest Hollande vaak voor de gulden middenweg. Uh, als vanuit Brussel bijvoorbeeld de oproep klinkt om die uh, pensioenen hier in Frankrijk te hervormen, dan doet hij dat wel. Maar hij wil in eigen land massademonstraties voorkomen. En dus ja, is het wel een afgezwakte hervorming uh, geworden. Andere binnenlandse kwesties, idem dito, hij kiest hier vaak voor het overleg in plaats van het conflict. Hoe anders is dat in het buitenland? Je noemde net al die interventie in Mali van een jaar geleden. Denk ook maar eens terug aan de bijna-aanval op Syrië in augustus... waar Frankrijk ook weer voorop liep. Dan nu weer in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Zoals een diplomaat het hier zei, uh, Hollande toont spierballen in het buitenland... en een zachte hand in Frankrijk. Correspondent Ron Linker over de missie naar de Centraal-Afrikaanse Republiek... door de Fransen. Dankjewel je Ron. Dezzled Kind met Embrace krijgen inmiddels foto's binnen... van luisteraars over de situatie in Rotterdam en Vlaardingen. We hoorden al eventjes dat in Rotterdam het water over de kade komt. Nou, dat is in Vlaardingen ook. Daar komt het water, uh, zo blijkt uit de foto's, ongeveer tot aan de knieën. We praten u daarbij. Over uh, vanochtend. Maar eerst een doorbraak in de behandeling van taaislijmziekte. Onderzoekers van het Hubrecht Instituut en het UMC Utrecht zijn er namelijk in geslaagd om het genetisch defect te repareren. dat de oorzaak is van de Thaislijmziekte. Ook wel cystic fibrosis genoemd. Onderzoekers spreken van een uniek resultaat. Jacqueline Noordhoek is directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen wat dat voor nieuwe techniek is? Nou, Het is een techniek waarbij ze eigenlijk het foutje in het genetisch materiaal... dat CF veroorzaakt uh, in darmstamcellen hebben gerepareerd... door het, eigenlijk het fouten materiaal eruit te halen... en er gerepareerd materiaal weer in te zetten. En dat is gelukt en dat is heel bijzonder. Maar dat is wel opmerking. Daar past het lichaam zich dus ook bij aan, als het ware. Nou, er is nog geen sprake van dat het in het lichaam zelf gebeurt. Ze hebben dat... Uh, darmcellen hebben ze eerst uit het lichaam gehaald. Mm -hmm. Daarna hebben ze het in het laboratorium gerepareerd. Ja. En dat is heel goed gegaan. En de volgende stap is eigenlijk dat het nu teruggeplaatst moet worden in de mensen die cystische fibrose hebben. Maar dat is echt nog een ontwikkeling die nog een tijdje op zich laten wachten. Maar men is daar heel erg druk mee. Ja, maar is het dan duidelijk of het lichaam dat accepteert? Ja, dat is inderdaad de grote vraag, dat weten we eigenlijk niet. Want in het laboratorium gebeurt al dat, uh, die reparatie gebeurt eigenlijk onder uh, optimale omstandigheden. Mm -hmm. En uh, ja, we weten gewoon nog niet hoe dat in het lichaam zelf zal gaan, uh, uh, zich zal ontwikkelen. Dus het is niet duidelijk wanneer dit zou kunnen worden toegepast daadwerkelijk bij patiënt. Klopt, de, de, de jaartallen of de, de aantallen jaren die daarbij genoemd worden... van hoe lang dat nog gaat duren, dat loopt uit 1 van 5 tot 10 à ah, 15 jaar. Wat betekent dat voor patiënten die op dit moment, zoals bijvoorbeeld uw zoon... Hè, uh, times, times ziekte hebben? Ja, dat klopt. Um, ja, dat betekent eigenlijk op dit moment dan niet zo heel veel. In de zin van dat het wel heel erg bemoedigend is dat deze doorbraak er is. Want daar zit iedereen al heel lang heel erg op te wachten. Het betekent ook dat mensen zeggen, met mensen die dus die ziekte, cystic fibrosis of tijsslijmziekte hebben, dat ze zichzelf zo lang mogelijk in een goede conditie proberen te houden. Door heel trouw hun medicijnen in te nemen en goed aan hun conditie te werken. Mm -hmm. uh, zodat ze er op het moment dat de therapie beschikbaar is, zo optimaal mogelijk van kunnen profiteren. Ja, maar met een gezond lijf kan ik mij voorstellen... Euh, of een zo gezond mogelijk lijf zal die therapie waarschijnlijk beter aanslaan. Nou, het is inderdaad bij uh, cystic fibrosis heel erg belangrijk... dat je je lichaam zo lang mogelijk in een goede conditie houdt. Uh, dat uh, helpt gewoon heel erg bij het bestrijden van infecties en, en dergelijke... die je bij CF of cystic fibrosis vaak in je luchtwegen hebt. Lijkt me lastig, want je merkt het wel natuurlijk dat je ziek bent. Nou, dat merk je inderdaad. Uh, cystic fibrosis is een progressieve aandoening... met een gemiddelde levensverwachting van nu rond 40, 45 jaar... En um, ja, je hebt er inderdaad last van, met name de luchtwegen. Maar mensen hebben ook vaak klachten uh, in een hele, rondom een hele spijsvertering. En um, het is een progressieve adem, dus je wordt er in feite steeds slechter. Je longfunctie gaat in de loop van de jaren echt achteruit. Jacqueline Noorthoek, directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. Dank wel voor de toelichting. Voorgedaan. En straks, uh, na half acht, dan blik ik met u vooruit naar de WK-loting. Dat zal heel erg spannend worden, want er moet nog een land uit de pot... waar Nederland nu in zit. Ik kent het hele verhaal. Dat wil Nederland natuurlijk niet. Het land moet naar een andere pot. Dat zou slecht nieuws zijn voor Nederland, voordat die echte loting kan gaan beginnen. KNVB-directeur Bert Oosveen heeft daar zo'n vragen over. Je mag wel de vraag stellen uh, waarom het zo gaat, uh, als het gaat... en uh, wat daar de dieper uh, of achterliggende reden van is. en Dat willen we graag weten. Ja, het is allemaal heel erg ingewikkeld...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 Wilt u profiteren van onze ervaring met succesvolle DM-acties? Waar een wil is, is cent. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl schakelen. Nu even geen grappen meer. Want Volkswagen heeft serieuze inruildeals. Tot wel 2000 euro extra inruilpremie op veel verschillende modellen. Kijk op volkswagen.nl actie. Radio 1. En het is uh, half acht. Straks praat Ben Langkamp u bij over het weer. We gaan eerst naar het nieuws met Dorot Meegens. In Zuid-Afrika wordt een massaal rouwbetoon verwacht... voor de gisteravond overleden oud-president Mandela. De hele nacht stonden honderden mensen bij het huis van Mandela in Johannesburg. Ook bij zijn vroegere huis in Soweto waren honderden mensen samengekomen. Ook geschokte reacties uit de rest van de wereld. De Britse premier Cameron bijvoorbeeld zegt dat er een groot licht is uitgegaan in de wereld... De Duitse bondskanselier Merkel noemt Mandela een voorbeeld voor mensen op de hele wereld. Nelson Mandela is 95 jaar geworden. Hij krijgt een staatsbegrafenis. Wanneer is nog niet bekend. In het centrum van Rotterdam is het water over de kades gelopen. Onder meer op het Noordereiland staan straten blank. Het water kan tot aan de voordeur komen. Bewoners worden met geluidswagens gewaarschuwd. Oorzaak is het springtij. Bij Hoek van Holland kwam het water tot 3,07 meter 7 boven NAP. En ook in Hoek van Holland is wateroverlast. Dat geldt ook voor Dordrecht. Daar staat het historische centrum voor een deel blank. Veel auto's staan er in het water omdat er behoorlijk wat water over de kaders komt. Inwoners van Dordrecht wordt geadviseerd de website van de gemeente in de gaten te houden. De luchtvaartmaatschappijen zeggen vaak ten onrechte dat hun klanten klimaatneutraal kunnen vliegen. Blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Daardoor zijn de prijsverschillen van de compensatie groot. KLM en Greenseed rekenen rond de 10 euro voor een retourtje Curaçao. De Duitse atmosfeer rekent de hoogste prijs, 97 euro. Het prijsverschil komt doordat KLM en Greenseed alleen de verstookte brandstof compenseren. Maar die maakt in werkelijkheid maar de helft van de milieuschade uit. Dankjewel, Dorot Megens. Door naar Ben Langkamp voor het weer. Hij zit bij weerplaza.nl. Klaar voor ons. Ben, hebben we het ergste al gehad? Ja, het ergste hebben we toch echt wel gehad. Het waait nog wel stormachtig in het noordelijk kustgebied, windkracht 8. En langs de westkust nog een harde wind uit het noordwesten, windkracht 7. Maar dat is al duidelijk een fractie minder dan gisteren. Waar we wel mee te maken hebben, zijn een aantal winterse buien. Die trekken vooral over de kustprovincies en ook over het midden- en oosten van het land. En die winterse buien, ja, de Nijm zegt het al, er zit natte sneeuw bij. Soms zelfs droge sneeuw en ook hagel. Dus het kan plaatselijk even glad zijn. Dus we toch even opletten, ook op de weg. Maar goed, tussen de buien door schijnt ook van tijd tot tijd... De zon blijft wel vrij koud vandaag. Het wordt denk ik niet veel warmer dan 4 of 5 graden. Hmm. Hey, en Ik hoor dat er bijvoorbeeld in Zeeland een nieuw springtijd verwacht wordt... rond 4 uur vanmiddag. Komt dat ook weer door wind of... Ja, ik denk dat het vooral door de wind komt. Want uh, ja, er staat nog steeds die stevige noordwestenwind. En uh, dat komt, uh, daardoor wordt het water dus over de Noordzee heen richting de Nederlandse kust gedrukt. Dus het is met name die uh, doorstaande wind al urenlang die er ook voor zorgt... dat het water tijdens eb niet echt meer terug kan stromen. Dus ja, dan krijg je op een gegeven moment een soort stapel effect van water. En uh, ja, dat zal dan waarschijnlijk ook met het vloed van vanmiddag... nog uh, voor wat problemen kunnen gaan zorgen. Dankjewel, Ben. Door naar de verkeersinformatie. John Sohoka, hoe is het op de weg? Nou, ondanks die Geef geen probleem, alleen dagelijkse files op de A8... richting Amsterdam, bij Oosterzaan 3 kilometer... en een korte file op de A15 richting Europort. Daar staat bij Spijkenissen 2 kilometer. Dankjewel. Zo dadelijk, de loting voor het WK-voetbal... dat zal nog wat voeten in de aarde hebben, dat hoort u zo dadelijk... en natuurlijk de betekenis van Nelson Mandela. Oké, okay. hoeveel klaslokalen hebben we in de toekomst eigenlijk nodig?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 Goedemorgen, het is zes minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal, waarin we u bijpraten over het overlijden van Nelson Mandela en alle reacties die loskomen. 27 jaar van zijn leven bracht hij door in de gevangenis. vanwege zijn strijd tegen het apartheidsregime. Daarna werd hij president, één periode, en hielp hij Zuid-Afrika in de richting van een democratie. Ik praat verder over zijn overlijden met Bart Luierink... hoofdredacteur van het magazine over Afrika, Sam... en voormalig correspondent natuurlijk in Zuid-Afrika. Meneer Luierink, fijn dat u er bent. Um, we hadden het vorige uur, vorige half uur... over het feit dat Zuid-Afrika nu echt op eigen benen moet staan. Dat deed het natuurlijk al, want u zei... Uh, Mandela was niet meer zo actief in de politiek, maar toch... Um, is het land daar klaar voor... Ja, ik denk het wel. Als het om de instituties gaat, als het om het bouwwerk waarop Zuid-Afrika gevestigd is, ja, dat is er. Uh, en het is, een, uh, het is een redelijk goed functionerende democratie. Er worden meerdere stemmen gehoord, er is een sterk maatschappelijk middenveld. Uh, uh, er zijn democratische verkiezingen, meerdere partijen. Uh, dus ik denk dat dat, dat, dat oké okay is. Hij heeft natuurlijk een. Een geweldige symboolwerking. En dus de, de, ook de onzichtbare aanwezigheid van Mandela, zoals dat in de af, het afgelopen jaar geweest is. Ja, dat heeft natuurlijk in, in, de, in de beleving van heel veel mensen een betekenis. Dat valt weg maar, en dat zal tot een periode van zeer grote rouw leiden. In die zin maar, dat hij toch nog meekeek met wat er gebeurde in Zuid-Afrika. Ja, en dat je kon speculeren van wat zou hij ervan denken. Maar goed, mm. dat kan nu ook nog wat zou hij ervan gedacht hebben, wordt het dan natuurlijk. Uh, maar ik, ja, ik denk dat het land klaar is daarvoor. U zei het vorige half uur ook, er moet nog wel wat gebeuren ook in Zuid-Afrika. Waar gaat het dan met name om? Ja, kijk, Het is een, het is een land dat, dat 300 jaar ongelijkheid heeft gekend. Uh, een gruwelijk systeem van onderdrukking en, en segregatie. Het heeft tot een, uh, tot een omvangrijke armoede geleid. Er uh, zijn weliswaar in de afgelopen 20 jaar na het begin van de democratie... Uh, 5, 6 miljoen Zuid-Afrikanen tot de middenklasse toegetreden. Er zijn miljoenen huizen gebouwd wateraansluitingen, aansluitingen. maar het is nog lang niet voldoende. En er is een hele grote, omvangrijke groep achterblijvers... mensen die in de sloppenwijken wonen, veel jonge mensen... die uh, horen dat ze in een land wonen... waar ze niet meer om hun huidskleur uh, worden achtergesteld... maar geen toegang hebben tot, tot werk, tot, uh, tot universiteit. Geen in de werkelijkheid zien zij iets anders Natuurlijk. terug. Natuurlijk, ja. En dat is omdat nogal uh, dat nog altijd verankerd is in de samenleving? Of waar op... komt dat vandaan? Of dat ze gewoonweg een enorme achterstand hebben? Nou ja, het is, ik denk dat je niet mag verwachten niet kunt verwachten... Uh, dat je in zo'n korte periode die hele boel op orde krijgt. Uh, het gaat er natuurlijk ook om dat mensen opgeleid worden... Uh, voor het, het soort banen waar Zuid-Afrika behoefte aan heeft. Daar, mm. daar is tijd voor nodig. Het zou sneller kunnen misschien. Uh, de internationale economie uh, zit natuurlijk tegen. Daar heeft ook Zuid-Afrika last van. Uh, het leiderschap is wellicht niet altijd even sterk. Uh, daar heeft zo'n land dan ook last van. Mm. Uh, dus het zou zeker sneller kunnen. Maar ik, ook als het sneller zou gaan... zouden we er nog niet zijn, denk ik. Want zou deze groep... Um... Zou deze groep zich kunnen um, ja, samenklonteren... en tot een nieuwe grote ontevredenheid uh, kunnen leiden? Zou dat kun kunnen leiden tot ontevredenheid? Dat, dat zou kunnen. Het interessante is dat werkelijk invloedrijke oppositie... tot in de afgelopen jaren eigenlijk altijd uit het ANC zelf is gekomen. Mm. Uh, we hebben een president daar gehad, Mbeki, die als het om AIDS ging een, een, een desastreus beleid voelde... dat veel mensen het leven heeft gekost... Het doen kantelen van dat beleid, dus uiteindelijk afzetten van mijn Beki, is, uh, is eigenlijk gebeurd door de krachten die er vanuit het ANC ontstonden. Er, is, er zijn oppositiepartijen, maar er is nog geen sterke oppositie. Uh, er is natuurlijk een nieuwe beweging opgericht onlangs onder leiding van Malema. Dat is de man die uit het ANC is gezet, de voormalige jeugdleider. Uh, ik denk niet dat de kansen van die beweging om echt groot te worden. Uh, dat die aanzienlijk uh, zijn. Maar de, om, en dat heeft alles met Malema te maken. Dat is een onbetrouwbare man. Mm -hmm. uh, die achtervolgd wordt door rechtszaken. Maar de voedingsbodem is er natuurlijk. Goed. Dank u wel, Bart Lauering. Over de kracht van leiderschap en een leven zonder uh, Nelson Mandela in Zuid-Afrika. Dank u wel. Het is elf minuten over half acht. Ik ga met u praten over de WK-loting, die later deze dag plaats zal vinden. Eind van de middag in Brazilië. Um, volgend jaar natuurlijk, dat WK-voetbal. Maar er is veel te doen nu al over die loting. We weten dan tegen welke landen het Nederlands Elftal zou moeten spelen... in de poolfase. Voetbalcommentator Bas Ticheler, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg, uh, we hoorden het net al even van KNVB-directeur Bert Oostveen. Uh, er is zoveel gedoe over die loting. Want er is eerst nog een voorloting. Hoe zit het nou? Ja, dat is een uh, beetje een schimmig verhaal geworden. Er zijn, moet je van tevoren weten, negen Europese landen. En uh, je wil graag uitkomen straks, als je gaat loten... op vier potten van acht landen. Uh -huh. Dus er is eigenlijk een Europees land te veel... en dat moet naar een andere pot. Dat is om het zo simpel mogelijk te vertellen. Die gaat naar de pot waar de Afrikaanse en de Zuid-Amerikaanse landen in zitten. Pot twee pot 2. Dat zijn dus de potten die onder zeg maar, de groepshoofden vallen. Dat worden dan geacht de sterkste landen te zijn. Daar kun je ook nog over filosoferen, maar laten we dat lekker niet doen. Um, normaal gesproken is het zo geweest altijd dat het slechtst uh, geplaatste land uit die Europese pot op die FIFA-ranglijst werd dan zeg maar, afgevoerd, dat klinkt wat onvriendelijk, naar die andere pot. En dat zou dan in dit geval Frankrijk zijn geweest, want die stonden daar nou eenmaal het laagste op. Dan mm -hmm. heeft de FIFA merkwaardig genoeg deze week ineens besloten dat dat anders moest en dat ze er gewoon uh, at random eentje gaan uitpikken en die in de pot 2 plaatsen. Dat heeft Frankrijk natuurlijk plezierig gevonden... want daarmee ontloop je misschien wel de kans... om zeg maar, bij een sterk Europees land in de pool ook nog te komen. Maar de andere landen, en dan met name de grote landen uit die pot... Nederland, maar ook Engeland en Italië, waren daar nogal boos over. Want die zagen erbij al hangen. Die krijgen straks Portugal als extra tegenstander erbij... in plaats van pak een beet Algerije... Of Costa Rica, dat scheelt nogal. Hm. Dus die hebben gezegd, dat willen we eigenlijk niet. En waarom gebeurt dat eigenlijk? En kom eens met opheldering. En die hebben wel de FIFA om uitleg gevraagd. Maar bij mijn beste weten heeft de FIFA daar nog niet al te veel over gezegd. Nee, behalve dan dat het gewoon zo moet. Ja, precies. Maar dat is wat de FIFA ja. altijd zegt. Zoals ja. de FIFA ook altijd heeft gezegd. We loten en we delen de pools in op manier A. En dat is eigenlijk jaren geweest. We kijken terug naar wat de landen hebben gepresteerd op grote toernooien. EK's, eh, WK's. Dit jaar was het ineens zo dat de FIFA-ranking leidend was in de plaatsing. Dus de FIFA heeft de neiging, laat ik het heel voorzichtig formuleren... om de regels tijdens het spel nog wel eens wat aan te passen. Juist. Kan het te maken hebben met de lobby van Frankrijk? Dat wordt gefluisterd, hè, want UEFA-voorzitter Michel Platini... is natuurlijk een Fransman, een grote... Oud voetballer. En daar wordt meteen gewezen, niet de enige trouwens, want er zitten vrij veel bestuurders op hoog niveau die uit Frankrijk afkomstig zijn. Dus wordt er meteen gezegd: ja, die hebben natuurlijk gelobbyd om hun uh, land een betere plaats te geven. Of dat zo is, daar kom je waarschijnlijk nooit achter. Nee. Uh, ik, ik heb begrepen dat uh, toen de loting of toen het, het gesprek ter sprake kwam bij de FIFA. Platini heeft gezegd, ik loop hier wel weg uit deze vergadering... Beslissen jullie dit maar zonder mij. En dat ze toen hebben gezegd, nee, blijf er maar bij... want we vinden dat we dat ook met jou goed kunnen doen. Dus hij zou dat zelf hebben aangeboden om het dan nog zuiver te houden. Maar op het misschien net het niveau daaronder... waar, wat ik zeg, vrij veel Fransen in allerlei bestuurlijke organen zitten... kan het best zijn dat er een lobby uh, is, uh, op gang is gekomen. Maar nogmaals, ik vermoed dat je daar nooit echt een vinger achter gaat krijgen. Nee. En met welke landen zou jij graag zien in de Pool samen met Nederland? Wat zou ideaal zijn? Ja, het leuke is, het, het, alsof het kinderen zijn, en ik snap wel, je moet dingen testen... zijn er proeflotingen geweest. Nou kan je dat zelf. Als je naar de FIFA-website gaat, kan je op een knop drukken... en dan krijg je een soort proefloting oh, om leuk. de apparatuur te testen. Ja, dat is heel grappig. Om de apparatuur te testen is heel spannend ook. Je kan één voor één komen ze dan uit het potje gerold. Um, om de apparatuur te testen hebben ze dat natuurlijk bij de FIFA zelf ook gedaan. Dus we hebben al een aantal proeflotingen gehad. Die worden dan ook gepubliceerd. Um, er ontstond bij een van die proeflotingen een pool met... ik pak hem even beet... Brazilië en Italië en nog een sterk land. En dan zit je wel behoorlijk in de penari. Maar er ontstond ook een loting waarbij het Nederlands elftal... in een um, pool terecht kwam met, ik geloof, Honduras, uh, Ghana en, uh, en, en Zwitserland. Huh? Snap je? Dus je, je kan uit alle potten een, een relatief makkelijke tegenstander loten. Je kan uit alle potten een verschrikkelijke tegenstander loten. Dus, uh, wat ik word er helemaal zenuwachtig is... van, Bas. Ja, maar wat er mogelijk is, is dat het Nederland... ga dan even vanuit dat het Nederland al gemakshalve toch in pot 4 zit. Je kan komen bij, laten we zeggen, um, Brazilië en Nigeria en Australië. Nou, dat is lastig. Maar je kan ook komen bij, uh, in een pool met, ik zeg, uh, Zwitserland, uh, Chili en Honduras. En dan hmm. ziet de wereld er natuurlijk toch heel anders uit. Weet je wat? We wachten het gewoon even af. Dat is met lotingen sowieso het beste wat je kan doen. Dank je wel, ja. hoor, Bas. Ja. <laughs> Hoi, John ook met de ja, Lara stelt allemaal niet veel voor. 15 kilometer, enige opvallende video op de A28 richting Groningen. Er staat bij haren drie kilometer aan ongeluk. Het is wel goed nieuws, want zojuist zijn allerlei stoken weer vrijgegeven. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Ik heb uitgebreid gesproken vanochtend over Nelson Mandela... en het leven in Zuid-Afrika. Maar ik uh, moet toch ook helaas naar het drama in het midden van Afrika. Na een dag vol geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek... En aan de resolutie van de VN-veiligheidsraad... besloot Frankrijk meer troepen naar het land te sturen. U hoorde daar onze correspondent Ron Linker al over vanochtend. De VN-veiligheidsraad nam gisteren een resolutie aan die dat goedkeurde. Ik praat over de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek... met Mirjam de Bruin, professor talen en culturen van Afrika... aan de Universiteit van Leiden. Mevrouw de Bruin, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het grootste probleem van de Centraal-Afrikaanse Republiek? Waarom gaat dat daar mis op dit moment? Ja, het is nooit één probleem wat ten grondslag ligt aan de uh, uh, oorlogen. Hè. Dat, dat kun je zo niet uh, heel makkelijk antwoorden. Ik denk dat het grootste probleem is dat er een constructie van een staat is geweest waar men nu over aan het vechten is. Dus er zijn allerlei verschillende staatsgrepen geweest sinds de onafhankelijkheid. Dat was al in uh, 1960, hè, tot nu. Uh, verschillende leiders die steeds uh, op hun manier... Uh, eigenlijk een chaos van het land gemaakt hebben. En vervolgens zitten we nu weer in zo'n fase van chaos... waarin de strijd uh, gaat over uh, diamanten. Het gaat over macht. En het gaat over uh, ja, elkaar bestrijden. En ik denk dat daar dan de bevolking slachtoffer van wordt. En vervolgens is er nu een situatie die... eigenlijk een ongecontroleerde situatie waarin geweld... ...vormen aanneemt die we niet kunnen accepteren. Nee, want kunt u daarover vertellen? Wat, wat gebeurt er dagelijks in de Centraal-Afrikaanse Republiek? We hoorden bijvoorbeeld gisteren dat er bij gevechten... ...tussen moslims en christenen bijna honderd mensen om zijn gekomen. Ja, of het er echt honderd zijn, weet ik niet. Andere berichten zeggen twaalf. Dus dat zijn, het is heel ingewikkeld om het precies te weten... ...omdat het natuurlijk een land is waar infrastructuur van communicatie... ...ja, die is er gewoon niet... Uh, of aan, maar in sommige stukken. Dus we weten niet echt precies wat er gebeurt, maar er zijn genoeg berichten nu die erop duiden dat er ja tamelijk uh, rukzichtigloos uh, gemoord wordt, ook wel. Maar ook dat er allerlei um, uh, tegenstellingen zijn die die politiek gevoed worden, waarin ja dat geweld dan een vorm krijgt. Geweld wordt dan een vorm, een uiting van politieke tegenstellingen. En dat wordt opgepakt door ja. Gewoon de boeren en de mensen die in het, op het platteland wonen. Het klinkt bijna dus het als een, is een uh, opgeroepen het, genocide. Nou, het, of het gaat woord het genocide zo ver nog niet? Is, uh, het woord genocide is denk ik ook gebruikt... om de uh, politieke uh, gesprek op, op, uh, op gang te krijgen. Want van genocide kunnen we niet spreken. Een genocide is een systematische uh, uitroeiing hè, eigenlijk... van de mm -hmm. ene groep met de, met de ander. Maar waar we hier mee te maken hebben, is inderdaad wel heel erg veel geweld en heel veel uh, ellende. Maar om het nu al een genocide te noemen, gaat mij echt te ver. Mm. In wat voor situatie komen de Franse militairen terecht? Want die heeft ja, het over een totale chaos. In Bangui zitten de Fransen natuurlijk al heel lang. Dus ik denk wel, de Fransen kennen het land heel goed... Overigens zijn het niet alleen Fransen, hè. er komen ook Afrikaanse soldaten. En de, de, de missie zal onder Afrikaanse leiding zijn. Maar het is, uh, uh, ze komen terecht in een situatie waar het heel moeilijk is... om te weten wie de vijand is en wie niet. En het enige wat, uh, wat geprobeerd zal worden, denk ik, is om rust terug te keren. Rust te laten terugkeren, dus beveiligen van de bevolking. Want dat is echt heel erg nodig. Er zijn bijvoorbeeld uh, er is een groep... Het gaat ook over een strijd, zoals ik al begon, tussen politieke leiders... die hun uh, mensen uh, recruteren op het platteland, okay. in de stad... en die elkaar gaan bevechten om wat voor reden dan ook... of dat nou gaat over moslim-christen uh, tegenstellingen... die nu oplaaien vanwege... Allerlei politieke intriges daarin. Of dat het gaat puur om, om revanche. Want dat, dat speelt ook een grote rol. In een land waar iedere keer uh, verschillende partijen aan de macht zijn... heb He -he. je natuurlijk veel revanche gevoelens. Maar goed, om daarin in te grijpen is natuurlijk heel erg moeilijk. Bovendien hebben de, de, groep, de wederzijdse Wederzijdse groepen. Het zijn ja? geen... Ja, wederzijds in de zin van... je hebt de, de, de groep die zich uh, schaart... Achter de huidige president. En de groep die zich schaart achter de oppositie. De voormalige president die weggestuurd is uh, in april dit jaar. En die ja, dat zijn formaties die ook wapens hebben en die met elkaar op de vuist gaan. Of letterlijk ja. met uh, geweld uh, elkaar te lijf gaan. Ik ja. nou, um, kan me voorstellen dat het heel lastig wordt om daarin te interveneren. Um, ik ben blij dat u ons ja, even ja, bij ja, oké. Okay, ja. ja, Ja, ik wil nog één ding zeggen. Het is namelijk. Zo'n VN-missie, daar kun je heel veel vraagtekens bij zetten. Maar mm -hmm. het is wel heel belangrijk dat de bevolking... weer een gevoel van veiligheid krijgt. Want zonder, met de, in deze chaos kan een samenleving niet functioneren. Dus het is belangrijk dat daar uh, ingegrepen wordt. Meer Jan de Pruim, professor Talen en Culturen van Afrika... Universiteit Leiden. Dank u wel hoor. Zo. Het is negen minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Rotterdam. Naar de Nelson Mandela school, daar wordt uiteraard ook stilgestaan. Bij het overlijden van Nelson Mandela, Karin Alberts, is in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Hoe zijn de reacties op de dood van Mandela daar? Maar je kunt niet zeggen dat ze allemaal heel erg verbaasd waren, want zoals we allemaal al wisten, zat het er aan te komen. En de directeur kwam net binnen, Peter Jelly. en die zei tegen Paul Smits, de conciërge hier, maak het hoekje van uh, Zwarte Piet en Sinterklaas maar vrij, want er staat hier een tafel met uh, nou, Sinterklaasje, Zwarte Pietjes, cadeautjes erop. Nou, het feest is voorbij en er gaat nu iets anders op deze tafel gebeuren, meneer Jelly. Ja, uh, uh, wij gaan de, de hoek omtoveren, zeg maar, tot een uh, gedenkhoek voor Nelson Mandela. En die, die hoek bestond voor de vakantie al. En, want toen ging het ook heel slecht met hem. En uh, ja, toen werd hij weer ontslagen uit het ziekenhuis. En toen dachten we, nou, het gaat weer beter. Dus tot toen was we... de hoek weer leeggeruimd ja, ja, ja. En nu wordt hij weer ingeruimd. Ja. En dat niet alleen, want meteen bij binnenkomst uh, zie je ook een groot bord hangen uh, bij de Mandela school. En dan zie je ter ere van Nelson Mandela. En daarop staan allemaal knipsels, foto's, berichten over Mandela. Het is een school die niet alleen de naam draagt, maar hem ook hoog zullen ja. maar zeggen. Die er echt iets mee doet, hè? Ja, zeker wel. We hebben hier een aantal uh, collega's, die, uh, die werken hier al wat langer en die zijn uh, ook betrokken geweest bij de naamgeving destijds van deze school. En uh, ja, die houden alles bij. Die, uh, ieder krantenknipsel uh, ja. wordt opgehangen en uh, ja, het leeft gewoon. Bent u verdrietig? Uh, aan de ene kant wel, want uh, wij verliezen, we hebben echt het gevoel dat we ons grote voorbeeld verliezen. We waren heel trots op de naam en dat zijn we nog. Aan de andere kant ben ik voor de man wel opgelucht. Want ik had wel het idee dat het een zwaar lijden voor hem was. Ja. Ja. En nu, ja, het leven gaat gewoon door, uiteraard. Maar jullie gaan er, kan ik me voorstellen, in de lessen wel aandacht aan besteden zometeen. Ja, uh, vanmorgen vroeg hebben we natuurlijk gelijk actie ondernomen. En in, in de bovenbouw wordt er bij stilgestaan in ieder geval. Kinderen gaan het condoliansregister tekenen. En maandag, uh, want we hebben even wat tijd nodig... naar een, een hectische zindag. Maar maandag wordt, uh, doen we een gezamenlijke bijeenkomst. En uh, dan herdenken we uh, Nelson Mandela met alle kinderen... en alle ouders erbij. Precies, nou. En hier op de balie, uh, het, het hoekje van de conciërge... ligt een hele stapel metro's, Rotterdam en omgeving. En daar staat de voorpagina... op de voorpagina Vaarwel Mandela. Een grote foto van de man, zwaaiend... Uh, nou, kijkt hij hier heel blij, maar nu is hij dood. Ja, en dat is toch... Het nos raad. Ja. Ja. Ja. ja. En uh, ja, die... want Mandela leeft echt bij ons. Uh, het was ons grote voorbeeld. Afschaffing, apartheid, maar ook respect en uh, gelijke kansen voor iedereen. En dat leeft voor ons ook heel erg in, in deze arbeiderswijk. gaan we zo over doorpraten. Dank u wel. Graag gedaan. NOS Radio en Journal Media overzicht. Ja, zo is dat. Straks meer van Karin Alberts bij de Nelson Mandela school in Rotterdam. Gert Kluk heeft ook meer uit de kranten Gert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alle kranten, bijna alle kranten berichten op de voorpagina over het overlijden van Mandela. Opvallende uitzonderingen zijn spits, financieel dagblad, Nederlands dagblad, geloof ik ook die niet schrijven over het overlijden van de oud-president... misschien waar ze al gezakt, die kranten. Ja, precies. Gesloten voor kopij. Nieuwe kopij. Op de voorpagina's van de andere kranten... paginagrote foto's van Nelson Mandela. Een prachtige op de voorpagina van de Volkskrant... Eh, met de tekst één van ons, maar net iets groter dan wij allemaal. De krant heeft ook een speciale bijlage samengesteld over Mandela. en Die verschijnt eh, morgen, maar kan vandaag al wel online worden ingezien. In het AD reageert Ruud Gullit. Nelson Mandela was voor mij een begrip, een fenomeen... De voetballer droeg een gouden bal aan Mandela op... maar had niet door hoe groot Mandela echt was toen hij de bal aan hem opdroeg. Op social media. Uh, veel reacties ook op de dood van Mandela. Op Twitter bijvoorbeeld. Je leerde ons uit welk poreus materiaal vrede wordt gemaakt... schrijft uh, schrijver Abdelkader Benali. En mijn grootste inspirator, en waarvan ik met trots... zijn naam draag, is overleden, schrijft Nelson Verheul. Erik van Brugge twittert, Mandela is zonder enige twijfel... de allergrootste politieke, morele en maatschappelijke leider... tijdens mijn leven. In de spits dan geen aandacht voor Mandela, wel uitgebreid aandacht... Voor de storm die gisteren over Nederland raasde... de hardste windvlaag werd bij het Friese Stavoren gemeten... 137 km per uur. Ja, die windvlaag is ook echt te zien in beeld op de voorpagina van Spits. Daar zien we een kapot gewaaide paraplu boven het hoofd van een man... die alsnog dus nat regent. Wat de storm voor gevolgen heeft gehad... is vanochtend te volg op de site van de RTV Rijmond. In de regio zorgt een combinatie van harde wind en springtij... voor een hoge waterpeil. Terwijl het ondertussen nu gaat hagelen. Ja, ik zie het. Laat het dan ook nog maar van boven komen. <laughs> ja, nou, nee, het, het ergste is gelukkig voorbij. En, uh, ik denk over een half uurtje, dan kunnen we weer normaal rijden. En dan, uh... Ja, want dit deel is even afgesloten, omdat het toch een beetje te veel overlast uh, gaf. Vijftig auto's moesten hier uh, van de kade afgehaald worden. Die stonden uh, toch net aan de verkeerde rand uh, van de weg. Uh, er werd hier wel met geluidswagens uh, rondgereden. Straks ook het hoge water in het NOS Radio 1 journaal. Blijft u bij ons.